Het is tien uur. De tijd is van Campus Co. De schoenmaker kan meer dan u denkt. 31 mei genieten van de beste onbeperkte barbecue en non-alcoholische dranken op het poolterras van Toradica Resort. Kies voor ons uitgebreid barbecue menu met nu ook keuze uit vegan en vegetarische opties en een kids station. Volwassenen betalen 55 US dollar en kinderen tussen 5 en 11 betalen 27 US dollar inclusief BTW en service charge. Voor meer info en reserveringen bel naar 471500 extensie 5 of mail naar marketing-and-toradica.com. Vrijdag 31 mei, de Unlimited Friday Night Barbecue... van 7 uur tot 11 uur avonds... met live entertainment in Toradica Resort. Toradica, we share the best with you. What up, what up. Have a nice day with a radio tap. Bestel jouw favoriete maaltijd van McDonald's gemakkelijk via 1-997. Of gebruik de McDelivery Delivery Su-app of de Ride Eats app Geniet van het gemak en laat je favoriete McDonald's maaltijd snel bij je thuis bezorgen. Bel naar 1-997 en bestel nu. Telesuur Spitzel. Iedere werkdag tussen 1 en 2 middags op Radio 10. Weet je de herkomst van dit geluid? SMS, het goede antwoord naar 1088 of bel naar Magic. Spitsoor, powered by telesuur. Keeping us in touch. Go-to, lokaal geproduceerde premium brandstoffen. McDonald's, I'm loving it. En Crown Oil, the expert's choice. Wie oren heeft, die horen. Telesuur Spitsoor. Zo lekker kan koffie zijn. Pacifico oplast koffie, pittig en niet duur. Zo lekker dat koffie zijn uit een glazen pot. Pacifico oplast koffie, voor aromatisch genot. Pittige smaal, tegen een zachte prijs. Pacifico, het magnifico. Nu ook verkrijgbaar Pacifico Gold, met een verfijnde en speciale rijke smaak. Zevers Paradise, nu ook open op zon- en feestdagen van 9 tot 4. Bij Zevers Paradise, Tunnel aan 9, vindt u alles voor de keuken, woonkamer, slaapkamer, de tuin en het terras en zelfs meer dan dat. Maak op zon- en feestdagen nu ook extra kans op leuke cadeautjes. Blijf punten sparen op uw Zevers Paradise X-card. Voorkom weg onderweg en voor van tijdig de accu van uw auto. Kies de Bosch accu bij Fernandes Autohandel. Uw ultieme oplossing voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en een verlengde levensduur van uw voertuig. Als officiële dealer van Bosch accu's bieden wij garantie tot wel drie jaar afhankelijk van uw voertuigtype. Bosch accu's staan bekend om hun korte oplaadtijd. Waardoor ze uitermate zijn geschikt voor de Surinamse omstandigheden. Voor meer informatie kunt u ons bereiken via telefoon 180... Of een WhatsApp bericht sturen naar 8919554. Bezoek ons bij Fernandes Autohandel Keizerstraat, Fernandes Autohandel Zuid en Fernandes Autohandel Nikeri. Bosch, invented for life. Profiteer nu van 25% korting op Bosch-accu's. Fernandes Autohandel, bereikbaar via telefoonnummer 180. Je zoekt weer iets lekkers om te eten, hè? Yeah! Bij KFC hebben we een bucket voor elk moment. Haal jouw wow bucket vanaf vijf stukken kip bij één van onze zeven restaurants. KFC, NAF UNO. KFC. KFC. Copa EK Radio, elke dag op 10 tot en met 14 juli. Alles over de Copa Amerika en het EK voetbal. Powered by VSB, SEMV, ZOL, KFC, Fernandes Autohandel en Torarica. Dit was Copa Eka Radio voor vandaag. Tot de volgende keer.